Reputatiecoaching podcast nummer 108. Ik weet dat beloftes schuld maakt. En ik had vorige week toegezegd dat ik op eerste kerstdag toch een podcast zou uitbrengen. Helaas is dat door alle drukte toch niet gelukt. Bovendien kreeg ik van diverse kanten te horen dat tijdens kerstmis waarschijnlijk toch niemand zou gaan luisteren. Dus breng ik nu op derde kerstdag alsnog de podcast uit. Excuses voor deze vertraging. Ik begin deze podcast met je cadeautje te geven. Adblock is een zegening voor internetters, maar een nachtmerrie voor uitgevers. Daarover zo meer. Afgelopen dinsdag was alweer webinar 3 van de serie Internet Marketing voor Fotografen. In deze webinar ben ik verder ingegaan op citations. Daar vertel ik je zo meteen het een en ander over. En ik vertel je hoe je snel een groot aantal bestemmingen voor citations kunt verzamelen. Vlak voor kerstmis had ik ook een interessant gesprek met Paul Hottinga van de Review Media Company. Waar ik je graag iets meer over vertel. Ook vertel ik je hoe makelaar Jeroen Reinders in Apeldoorn sociale media inzet voor zijn activiteiten, wat de nummer 1 oorzaak is van slechte rankings in de lokale zoekresultaten. En als laatste heb ik resultaten voor je van het Nationale Search Engine Monitor onderzoek. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast. Ik ben Eduard de Boer, reputatiecoach. Dit is de podcast die jou helpt om meer business te genereren doordat jouw website beter gevonden wordt. Zowel ik al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 Zo vinden veel mensen het ideaal om de wekelijkse afleveringen van de podcast op hun gemak te beluisteren... terwijl ze wandelen, fietsen, trainen in de sportschool of autorijden. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Bij kerstmis horen cadeaus, dus ik kan niet achterblijven. Ik heb ook een cadeau voor je. Zoals je weet zit ik inmiddels over de 100 podcasts. Als je gaat kijken naar de eerste 100 podcasts, dan is dat bij elkaar zo'n 1,8 gigabyte. Als je die allemaal stuk voor stuk wil downloaden, dan ben je een flinke tijd bezig. Daarom heb ik het een stuk gemakkelijker voor je gemaakt. Eerder deze week heb ik een mail gestuurd naar alle abonnees van mijn onregelmatig uitkomende nieuwsbrief, met daarin een link waarmee je in één keer de podcasts 1 tot en met 100 kunt downloaden. Als je wilt kun je bijvoorbeeld die verzameling podcasts op een USB-stick zetten, zodat je ze gemakkelijk op je autoradio kunt afluisteren, ja, vermits die een USB-aansluiting heeft. Of je kunt ze allemaal op je computer of tablet zetten om ze daarop af te luisteren. Enfin, bepaal zelf maar hoe en waar je ze wilt afluisteren, want dat is nu eenmaal de charme van podcasts. Schrijf je nu alsnog in op de website voor de Reputatiecoaching-mailinglist en ontvang binnen 15 minuten na je inschrijving een mail met daarin de link om de eerste 100 Reputatiecoaching-podcasts in één klap te downloaden. Wellicht een overvloede, maar ik heb minstens net zo'n hekel aan spam en andere ongewenste e-mail als jij, dus ik beloof je geen spam te zullen sturen. Steeds meer gebruikers installeren plugins en extensies die advertenties blokkeren. Dat surft vaak een stuk rustiger omdat je veel minder reclame ziet en bovendien laden webpagina's vaak veel sneller omdat al die mb's aan zinloze ballast niet wordt opgehaald. Zelf werk ik het meeste met Chrome en ik heb in Chrome maar liefst twee extensies geïnstalleerd. Hierdoor worden niet alleen de meeste pop-ups tegengehouden, maar ook de meeste advertenties. Zo hoef ik nu ook nooit meer te wachten in YouTube als ik een video wil kijken. Voorheen werd namelijk altijd de tekst getoond dat ik over een aantal seconden pas verder kon naar de reclame, maar nu zie ik die melding nooit meer en kan ik altijd meteen beginnen met het kijken van video's. In de show notes heb ik twee screenshots. De eerste is van Safari op Mac OS X, waarin ik dus geen adblocker of iets dergelijks heb draaien. En de tweede is van Chrome, waarin ik twee extensies actief heb. Twee, weten adblock en disconnect. Je ziet meteen het verschil. Waar het Safari-venster bol staat met AdWords advertenties, zie je in het screenshot van Chrome geen enkele advertentie. Zoals ik al zei, al deze inhoud van advertenties hoeft niet te worden opgehaald. En naast dat je dus advertentievrij surft, gaat het ook nog eens een stuk sneller. Een bijkomend voordeel is dat jouw surfactiviteiten meteen veel minder traceerbaar zijn... omdat deze extensies ook de trackingcodes onderscheppen. Je hebt natuurlijk niet de illusie dat je meteen anoniem surft... maar dergelijke toeltjes installeren draagt wel bij tot het minder achterlaten... van een soort van broodkruimelspoor door internet van welke site je allemaal hebt bezocht. De keerzijde van deze extensies is de inkomstenderving voor adverteerders. Want als steeds meer mensen advertentieblokkers installeren... worden er steeds minder advertenties vertoond klikken mensen steeds minder op advertenties, simpelweg omdat ze ze niet zien, en dus hebben adverteerders minder omzet. Nou ja, laten we eerlijk zijn. Vaak zie je een overdosis aan advertenties en pop-ups op websites, dus iets minder is prima. Je moet voor jezelf maar besluiten wat jij belangrijker vindt. Dat, ad dat adverteerders hun geld kunnen blijven verdienen, of dat jij als eerste sneller surft, als tweede minder goed te traceren bent op internet, als derde minder advertenties ziet, en tenslotte sneller bijvoorbeeld YouTube-video's kunt bekijken, doordat je niet meer hoeft te wachten tot de reclame voorbij is. De keuze is aan jou. Doe hier je voordeel mee. En vertel me eens, waar gaat jouw voorkeur uit? Laat het weten onderaan de show notes op www.reputatiecoaching.nl In het webinar Internet Marketing voor Fotografen deel 3... heb ik afgelopen week verteld over citations. Ik heb daarin laten zien hoe je citations kunt vinden... met de gratis extensie NAP Hunter Lite voor Chrome... en ook hoe je met de Local Citation Finder van het Canadese bedrijf Wardspark... Snel en gemakkelijk nieuwe bestemmingen voor certesjes kunt vinden. Van een deel van de webinar, namelijk dat deel waarin ik laat zien hoe je met behulp van de gratis extensie Naphunter Lite gemakkelijk en snel certesjes kunt vinden, heb ik een aparte instructievideo gemaakt. Deze heb ik ook in de show notes opgenomen. Simpel gezegd, doorloop je de volgende stappen: installeer Naphunter Lite in Chrome, als tweede zet de instellingen goed, kopieer plak de gewenste bedrijfsgegevens, laat de extensie zijn werk doen. En tenslotte importeer het gegenereerde CSV-bestand in een spreadsheet en ga ermee aan de slag. Het leuke is overigens dat Mart Stevens, een fotograaf uit Rotterdam, tijdens het webinar liet weten dat hij in twee weken tijd in de lokale resultaten voor de zoekterm fotograaf Rotterdam is gestegen van positie 26 naar positie 13. En dat door alleen maar mijn adviezen uit de webinars op te volgen. Dus door reviews te verzamelen en strategies te creëren op de juiste websites. Mocht je nog twijfelen, de adviezen werken echt. En als Martin zo doorgaat verwacht ik dat hij begin 2015 in de eerste zeven vermeldingen in Rotterdam zal staan. We zullen het zien. Afgelopen week had ik een ontzettend goed gesprek met Paul Hottinga van de Review Media Company uit Breukelen. Via via was ik bij hen terechtgekomen en hij wilde graag eens mijn mening over en visie op review sites, review strategieën en online reputatiemanagement. Zo kwam ter sprake dat ondernemers in veel bedrijfstakken het belang van reviews totaal onderschatten. Die denken dat hun doelgroep er automatisch naar hen komt en in de nabije toekomst ook wel zal blijven komen. Want ach, zolang ze een website hebben en maar lid zijn van bijvoorbeeld een vakorganisatie of branchevereniging, dan hoeven ze toch niets extra te doen? Althans, dat denken ze. Een groep van dergelijke ondernemers zijn de NVM-makelaars. NVM is natuurlijk bekend als eigenaar en exploitant van de site Funda. En de NVM bestaat bij de gratie van de makelaars die lid zijn. Daarom is het verzamelen en publiceren van reviews van makelaars op Funda wat mij betreft vergelijkbaar met de bekende tv-slogan Wij van WC Eend adviseren WC Eend. En zo zijn er natuurlijk wel meer brancheverenigingen die hun leden in staat stellen reviews te verzamelen. De leden van dergelijke organisaties en verenigingen zien dan ook niet vaak actief met het elders verzamelen van reviews. Maar laat eerlijk zijn, het is natuurlijk veel krachtiger naar je doelgroep om recensies en beoordelingen op andere en dan met name onafhankelijke review sites te verzamelen. Daar kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen om je reviews te verzamelen op generieke sites zoals de Telefoongids, Alle bedrijven in, Yelp en dergelijke, of voor branch-specifieke review sites. Mijn advies is altijd om het verzamelen van reviews te spreiden over meerdere sites. Begin altijd met je Google Plus-vermelding zodat je daar zo snel mogelijk minstens vijf reviews hebt, waardoor je de sterretjes bij je bedrijfsvermelding te zien krijgt. Ga vervolgens verder op Facebook, een paar algemene review sites en enkele branch-specifieke review sites. Lang geleden had ik bijvoorbeeld Robert Spakman van Meeting Room Review in de show. Dat is een uiterst specifieke reviewsite bestemd voor vergaderlocaties. Een paar podcasts geleden had ik het over reviewsites specifiek voor golfbanen. Wel nu, de oprichters van de Review Media Company exploiteren maar liefst enkele ultra ultraspecifieke reviewsites. Te weten Kliniekervaringen.nl voor beoordelingen van klinieken voor plastische chirurgie, makelaarsbeoordelingen.nl voor het onafhankelijk beoordelen van makelaars, en tandartsbeoordelingen.nl, zoals de allemaal suggereert, is die voor tandartsen. Paul Hottega van de Review Media Company gaf aan dat hij het op dit moment nog even te druk heeft, maar dat hij graag binnenkort in de podcast iets over zijn bedrijf en de uit komt vertellen. Ik blijf hem najagen tot ik hem een keer heb gestrikt. En dan krijg je natuurlijk het interview zo snel mogelijk te horen. Vorige week vertelde ik je al over de snelle groei in populariteit van Instagram, en dat Instagram inmiddels al groter is dan Twitter. Die snelle groei zal voor de Telegraaf ook wel de reden zijn geweest dat zij ook via dat kanaal haar nieuws wil verspreiden. Op 19 december schreef de Telegraaf in een artikel, wij gaan daar waar de bezoekers zijn. De uitdaging is dat ieder platform nieuwe mogelijkheden geeft om onze verhalen te vertellen. Soms in mooie lange verhalen en soms, zoals in het geval van Instagram, met een prachtige foto of een korte video. Dus naast foto's vind je bij de Telegraaf op Instagram ook dagelijks een video met een nieuwsupdate van maximaal 15 seconden. Je kunt de Telegraaf op Instagram volgen via het Telegraaf in beeld. Ik blijf nog even bij Instagram en andere sociale media. En ik kom ook nog even terug op het stukje over makelaars. Niet alle makelaars zijn grijze muizen en leunen achterover in de illusie dat hun klanten altijd wel zonder al te veel inspanning zullen blijven komen. Makelaar Jeroen Reinders uit Apeldoorn is een makelaar die pas echt uitblinkt als het gaat om het creëren van een online presence... Reden dat ik in deze podcast net naar kerstmis erop kwam om hem als voorbeeld te nemen... is dat zijn company kleur rood is. En rood is natuurlijk ook de kleur die we associëren met kerstmis. Ik heb heel veel respect voor hem als ik zie hoe hij zich inspant op vrijwel alle social media kanalen... om niet alleen zijn objecten te promoten, maar ook nog veel meer het merk Reindes. En je ziet links en rechts ook dikwijls foto's van hem... waarin hij voorovergebogen staat te typen op zijn smartphone. Maar hij doet ook komische dingen die helemaal niets met woningen of kantoren te maken hebben... en ook niets met makelaars. Wel zorgt hij met al zijn acties ervoor dat hij zich onderscheidt, opvalt en ook lokaal op de kaart zet. Zo zag ik laatst een video van hem op YouTube waarin hij water uit het Apeldoorns kanaal drinkt om te laten zien hoe schoon het water is. Dat is een fantastisch voorbeeld van een video met een hoge mate van lokaal gebonden informatiewaarde. De kwaliteit van het drinkwater van het kanaal in Apeldoorn. Verder zie je op Instagram foto's van rode borden in tuinen bij zijn van zijn panden met teksten als Kopen? Vraagteken? Via Rijndes Of Aangekocht uitroepteken via Reinders. En ook foto's van kerstballen van Reinders, strandballen van Reinders en andere zaken allemaal via, van of met Reinders. Naast dat je makelaar Jeroen Reinders actief ziet op Instagram, is hij ook alom en continu tegenwoordig op Twitter, Pinterest, Facebook en Google, om maar eens een paar sociale media te noemen. Ondanks al deze inspanningen lukt het Reinders niet om op de eerste plaats te komen in de lokale resultaten. Die plaats wordt ingenomen door een veel behoudende makelaardij, te weten Hendricks makelaardij. Deze degelijke makelaar zie je absoluut niet de dingen doen die Reinders doet om in de picture te komen. Ik weet bijna zeker dat Reinders bovenaan kan komen in de lokale zoekresultaten op de zoekterm makelaar Apeldoorn. Of, zelfs als mensen binnen Apeldoorn zoeken op het zoekwoord makelaar. Dat zou hem volgens diverse onderzoeken toch zo'n 54% van alle kliks op die zoekterm kunnen opleveren. Wat hij ervoor moet doen is niets anders dan dat ik altijd in mijn podcasts vertel bedrijfsvermeldingen consistent maken, citations verzamelen op relevante sites... reviews verzamelen en de interactie op de sociale media aangaan. Maar zoals ik al zei, zit het bij hem meer dan snor met de interactie op de sociale media. Maar zoals ik eerder ook al vertelde, zijn veel makelaars nog niet actief met reviews verzamelen. Zo heeft Reinders op dit moment ook nog maar één review op Google+. Dat is een gemiste kans voor Reinders. Bovendien zag ik al snel dat hij hier en daar inconsistentie heeft in zijn bedrijfsvermeldingen... En ik zie kansen voor verdere optimalisatie van zijn huidige sociale media kanalen. Zojuist haalde ik het al aan voor makelaar Reinders in Apeldoorn. Inconsistente gegevens in de citations. Mijn advies voor elke verbeteringsactie voor een lokaal bedrijf... is ook te beginnen met het opschonen en consistent maken van de citations. Wat ik zo snel zag voor Reinders... is dat hij sowieso een inconsistentie heeft in de openingstijden hier en daar. Veel verder heb ik nog niet gekeken. Terugkomend op het verbeteren van de ranking in de lokale zoekresultaten... In november was er een serie webinars van Bright Local over alles wat maar met het verbeteren van lokale vindbaarheid te maken had. Tijdens die webinars werd ook het publiek vragen gesteld. Het publiek bestond uit meer dan 500 specialisten op het gebied van het verbeteren van de lokale vindbaarheid. Toegegeven 95% ongeveer kwam uit de VS, dus de resultaten kunnen enigszins vertekend zijn. De eerste vraag van de enquête luidde, wat zijn de belangrijkste oorzaken van problemen die bedrijven kunnen hebben met de lokale vindbaarheid schuine 336 mensen hebben op deze vraag geantwoord... en maar liefst 41% wees inconsistent NAPT-gegevens... en onjuiste citations als belangrijkste oorzaak aan. 27% vond dat de dubbele bedrijfsvermeldingen in Google Plus... bij bedrijf waren. 15% weet het aan slechte on-site-optimalisatie. 13% aan onvoldoende backlinks. En 4% vond dat het door het overtreden... van de kwaliteitsrichtlijnen van Google kwam. In het artikel Citation Inconsistency... Is number one issue affecting local ranking? Kun je nog veel meer interessante gegevens nalezen... over ranking in de lokale zoekresultaten en gerelateerde zaken. Vaak haal ik DuckDuckGo aan als potentieel alternatief voor Google. Google is en blijft ook nog steeds de grootste in Nederland. Ook in 2014. Dat blijkt uit het Nationale Search Engine Monitor onderzoek 2014... dat jaarlijks wordt uitgevoerd door iProspect. Uit het onderzoek van dit jaar blijkt onder andere dat Google wel iets in gebruik afneemt terwijl het gebruik van startpagina toeneemt. Vooral 50-plussers gebruiken graag startpagina, maar liefst zo'n 12%. In de show notes heb ik een tabel opgenomen waarin je de verdeling van het gebruik van zoekmachines en directory sites in Nederland kunt bekijken. Ook kun je daar een video bekijken waarin de resultaten van het onderzoek worden weergegeven. En met deze statistieken over het zoekmachinegebruik in Nederland kom ik daar maar aan het einde van deze podcast.